Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS of 3. De Amsterdamse burgemeester Halsema vindt het schokkend wat er is gebeurd bij de studentenvereniging Langs. Een dispuut van die club heeft zich tijdens een ontgroeningsreisje naar het buitenland flink misdragen en nieuwe leden allerlei opdrachten laten doen, zegt een voorzitter van de vereniging. Ja, de eerste werden naar hem toegestuurd om walgelijke uh, en mensonterende opdrachten uit te voeren. Zij hebben een brief meegekregen uh, van hun dispuut, uh, Ares. En uh, die opdrachten, die, uh, ja, ze werden in ieder geval verzet tot het uitvoeren van die opdrachten. En uh, het voorbeeld daarvan is uh, naaien en emmer in een steeg. Daarmee wordt bedoeld seks hebben met een vrouw in een steeg. Hansema noemt het een voorbeeld van een hardnekkig probleem bij studentenverenigingen. Vandaag praten de Unies en Hogeschool met elkaar over hoe dit gedrag moet worden aangepakt. Flink meer ouders hebben financiële hulp nodig om hun kinderen te laten sporten. Ouders die sportclubs niet kunnen betalen kunnen terecht bij een speciaal fonds. In de eerste helft van dit jaar werd daar voor ruim 49.000 kinderen en jongeren een lidmaatschap mee betaald. En dat is 20% meer dan vorig jaar. Het fonds denkt dat de toename komt doordat de contributie hoger is geworden. Je kunt voorlopig niet meer van Nederland naar Noorwegen varen. De veerdienst Holland Norway Lines is failliet. Vorige week werd al bekend dat er geldproblemen waren. Dat kwam onder meer doordat er niet altijd plek was in de haven... waardoor er overtochten niet doorgingen en het bedrijf veel geld kwijt was. En over de Amsterdamse grachten kan je lekker varen... maar wist je ook dat je er goed kunt vissen... Maar nou, toch komt daar, als het aan de Partij voor de Dieren ligt, een einde aan. Ze vinden het zielig dat de vissen met een haak uit het water worden gehengeld. Als er een verbod komt, zou dat slecht nieuws zijn voor vissers zoals Juul. Dat zou betekenen dat uh, 15.000 Amsterdammers hun uh, mooiste hobby kwijtraken. Uh, dat ze niet meer kunnen ontspannen aan de natuur. Dat ze hun kinderen niet meer kunnen laten zien uh, wat, wat voor mooiste onder water uh, leeft. Donderdag dient de Partij voor de Dieren een voorstel in om het vissen niet meer toe te laten. Diezelfde dag willen vissers protesteren bij het gemeentehuis. Krijg je nog wat weer? Af en toe wat sluierwolken, maar wel droog en behoorlijk zonnig. Tot maximaal 23 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Deze plaat, eigenlijk wel gauw oude noemen. Joda uit de jaren 80, Dexys Midnight Runners en come on, Eileen. Nou, come on, uh, Benno Veugen, we zijn er weer in de studio aan de tolweg 10a. Goedemiddag. Goedemiddag. En goedemiddag, luisteraars. Ja, ja. Zandvoort op zaterdag. Ja, inderdaad. En we hebben er weer zin in, Benno, want we hebben, uh, in... we hebben weer heel veel te doen vanmiddag. Nou, ja, nou zeker. Um, we hebben heel veel uh, natuurlijke persberichten die zijn binnengekomen. Dus dat gaan we allemaal uh, een beetje doornemen. Uh, ik was uh, op visite bij uh, Parthé Haarlem. Uh, een beetje, uh, ja, ik zit echt mijn pensioen aan. Dus ik ga meer in de, in de films duiken. Ben je al bij Barbie geweest? Uh, nee, Barbie niet. Oh. Oppenheimer wel. Oké, okay. oh. ja, dat is de shit, hè? Ja, ja, dat is ook een hele shit. Daar kom ik later nog op terug. Uh, dan is even kijken. Dus ik heb een, een uh, interview opgenomen met Pieter Verhoeven. Dat is de theatermanager. En dat doen we in het tweede gedeelte van dit uur. Um, en wist je dat er nog een Zandvoort bestaat? Ik heb er wel eens over gehoord. Ja, dat is niet te geloven. Ergens in Gelderland, klopt dat? Ja, dat is, dat, het is een buurtschap inderdaad in de provincie Gelderland... in de, in de streek Betuwe, gemeente Lingewaard. En uh, heel, er staat niet eens een bordje... Uh, Zandvoort, gemeente, Lingewaard. Nee, helemaal niks. Dat is geloof ik één straat... en er wonen veertig mensen. Staan, uh, even kijken hoe, vijftien huizen... Dus uh, dat is het. Maar dat is Zandvoort. Maar ik kwam het van de week tegen tijdens het googelen in de voorbereiding op dit programma. En ik denk: Nou, hoe is het mogelijk? We hebben nog een Zandvoort. Dus het moet niet gekker worden. Was er wat gebeurd dan uh, daar? Uh, bij die 15 uh, Nee, ik, ik, ik, ik, ik, tijdens het googelen kwam ik het tegen. En uh, toen, uh, ja, ik weet niet waarom. En toen denk ik: Hé, hey, hoe is het mogelijk? Nou ja, dat, uh, dat was dus een, uh, weer een, uh, een eye-opener, zo in goed Nederlands. Ze hebben uh, geen racebaan uh, daar, hè? Nee, nee, nee, nee. Oh, <laughs> daar zal het misschien mee te maken hebben gehad. Dat ik ben natuurlijk heel veel uh, nieuws van het circuit. En, um, dus daar gaan we het uh, straks naar de doorstartjes eens even over hebben. Um, nou, in de tweede uur... Oh ja, Jan van der Leden gaan we natuurlijk bellen. In die ja, uur. er wordt uh, gevoetbald. Ja. Nog niet uh, competitie, maar wel bekervoetbal hebben we vandaag. En we spelen vandaag uh, uit tegen Hoofddorp 1. Oké. Okay, oh. En dat uh, gaat om, uh, om de beker. Nou ja, uh, Jan uh, van der Leeden is erbij. Ja. En uh, gaat uiteraard de wedstrijd voor ons in de gaten houden... en alles vertellen over de KNVB-beker voor amateurs. Oké, okay, en misschien nog even een uh, vooruitblikje op het komend seizoen. Uh, Zeker, want we uh, hebben een nieuw, uh, nieuwe staf uh, bij uh, SV Stuntvoort. Oh, kijk, kijk, kijk. genoeg te vertellen dus. En, uh, en heerlijk uh, fijne muziek. Uh, voor de, heb je nog plaatjes meegenomen? Een leuke singel. Nee, nou, heb ik één keer geen plaatjes meegenomen. Gaat <laughs> hij om een plaatje vragen? Ja, ik denk leuk, leuk. Leuke singel. Nou ja, ja, ja, we doen net alsof dit een plaat is. Ja. Benno, hij ik kraakt denk, een beetje. Oh, wel lekker. Oh. ja. Nou ja. Uit de jaren 90 uh, gaan we een uh, lekkere single draaien als uh, tweede van vanmiddag. Nogmaals een hele goede middag en houd de radio lekker aan, want uh, we hebben uh, heel veel items. Waaronder het voetbal, wat gelukkig weer gaat beginnen. We gaan bekeren tegen Hoofddorp. Jan van der Leden weten straks alles van. En dit is C.C. Penniston met Finally. De zaterdagmiddag van uh, CFM met zojuist uh, de single van C.C. Penniston en uh, Finally. Straks om half drie heeft uh, Benner trouwens het uh, weerbericht. En we hebben goede berichten volgens mij. Het uh, mooie weer gaat eraan komen. Gaan we toch nog een klein beetje zomer krijgen. Dat is straks om uh, half drie en nu nieuwe muziek. I almost went to your house, heard something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 Dat was uh, de nieuwe single van Raccoon. Ja, een leuke plaat. Nickel voor Goodbye. Dus zaterdagmiddag. Ja, en vorige week zaterdag zaten we op locatie, ja, Benno. Ja, wat een... Want het uh, was natuurlijk uh, raceweekend, hè. De Dutch Grand Prix. wat hebben we allemaal genoten ervan. Zeker. En uh, wat verrassend voor ons als programmamakers om daar te zijn. Omdat, uh, ja, ineens uh, stond Ria Valk voor ons neus. En daar uh, konden we gezellig mee in de uitzending uh, halen. En, uh, Midden tussen de boeken Waar uh, we ja, nog. ja, ja, ja. En, uh, nou, dat was uh, helemaal top. Um, ja, en in hetzelfde weekend hadden we natuurlijk... Uh, krijgen we natuurlijk allemaal persberichten van hetzelfde circuit binnen... dat de verkoop, kaartverkoop voor uh, 2024 en 2025... Een week geleden eigenlijk al gestart is. Dus je kan al volop uh, je kaartjes gaan halen. Het is natuurlijk wel allemaal aan de prijs. Maar goed, er zijn mensen die dit nog steeds ontzettend leuk vinden. En uh, met honderdduizenden zullen ze dat ook weer gaan doen. En gelijk hebben ze. Um, dat zegt Jan Lomas ook. Hè. De belangstelling van de fans is onverminderd groot. Um, het aanbod is. Uh, de vraag overstijgt eenvoudig het aanbod. Dus ja, dan snap je het wel. Uh, in datzelfde weekend uh, kwam de provincie Noord-Holland. Die kwam nog met een persbericht. Die gaat gratis toegangskaarten verloten voor uh, deze maand. Voor het weekend 21 en 23 op het circuit. Dan is namelijk het Electric Vehicle Experience... en dat is een vrij groot evenement georganiseerd door een Halemer. Ik geloof dat we hem eens een keer eh, ook in de uitzending hebben gehaald. De ene meneer Poppen... En die uh, organiseert dat allemaal, en de, uh, het, uh, en de provincie haakt daarop in door uh, dus gratis kaarten te voort te floten. En dat gaat via de sociale media. En uh, even kijken, het is. Uh evexperience.nl daar kan je alles op vinden natuurlijk en de kaarten die moet je ja, dan moet je even via Facebook en dan provincie door Holland uh, inkloppen ergens en dan uh, komt het waarschijnlijk vanzelf naar voren. Het is trouwens een heel bijzonder uh, evenement. dat is alles. Uh, wat aangedreven wordt door batterijtjes en batterijen... zo'n beetje daar uh, ter plaatse. En uh, ik heb de indruk dat het ook elk jaar groter wordt met, uh, van... van uh, bromfietsen, nou bromfietsen, maar elektrische fietsen tot complete vrachtwagens. Hè? Ja, uh, is, uh, elektrisch aangedreven vrachtwagens, dat is ongelooflijk. Dat kan je daar eigenlijk allemaal op uh, daar vinden. Het wordt dus een, uh, een heel leuk, interessant, vooral interessant weekend. Ook voor zakelijke, uh, in ieder geval voor bedrijven. Daar hebben ze ook een aparte dag. Wat twee dagen voor uitgetrokken. Ja, is altijd heel populair, hè? al een uh, paar jaar. Uh... Jazeker, ja, het gebeurt al een paar jaar. Dan, uh, in uh, vorige week werd ook bekend dat de Zandvoort Sequieren... op 24 maart uh, 2024, die heeft een nieuwe co-sponsor. En dat is Bjorn Borg. Nou, weet je nog wie Bjorn Borg was? Ja, de tennisser. Toch? De tennisser, ja, ja, ja. ja, ja. Die altijd... Uh, uh, het was uh, McGraw, uh, volgens mij versus Borg. Er is ooit op Wimbledon één uh, finale geweest. Bloedstollend spannend. En er uh, kwam bijna ook geen eind aan. Het was verschrikkelijk. Hey, en, uh, ja. of, uh, ik, ik heb volgens mij die finale gezien. En uh, nou, het, was, het was geweldig. Maar het was goed, wel spraakmakend, hè? De, ja, die ja. die tenniswedstrijd. Ja, ja, geweldig. Ja, ja, ja. En ja, hij zit nou in de onderbroeken of zo, hè? nog steeds, of niet? Ja, hij zit in de onderbroeken, ja. Dat, nou, schoenen, onderbroeken, voor nou alles. Ja, sportkleding denk ik dat hij co-sponsor is geworden van een, van een, van een, van een hardloopwedstrijd. En, nou ja, 24 maart, hè, dan moet je bij Le Champion zijn, want die organiseert het uiteindelijk. En er zijn natuurlijk verschillende loopjes... En, volgen, en dan uh, kan je kiezen wat je leuk vindt, uh, een half-squietje of een hele-squietje. Maar ja, uh, let wel, ze verwachten toch weer 15.000 hardlopers uh, in Zandvoort uh, in het voorjaar van 2024. En de inschrijving is sinds 21 augustus geopend. Dus trek je stoute schoenen aan en op naar het circuit. En lekker door die kombocht reizen met, met je snelle schoentjes. Welcome ja. bij, zullen we maar zeggen. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, dit is de official song van de Dutch GP 2023. start the show. hadden ja, het dus juist over de Dutch Grand Prix. Nou, dat mag uh, deze meneer, meneer zeker niet ontbreken. La u met uh, zijn single, de uh, official song van de Dutch GP 2023. Uh, die heet uh, The Lights. Vond je het wat, bij of niet? Eh, ja, dat, uh, ja, uh, ja, ja, ja, ja. Voor ja. nou, zo'n uh, nou, vond het de, de tempo zat er lekker in. Dat, dus, was, uh, als je het over het circuit hebt, nou, dan mag er ook wel wat tempo in zitten natuurlijk. Dat zeker weten. Dus uh, wat gaan we nu doen? We gaan, nou ja, we gaan op uh, naar het weer, hè? Ja, we gaan naar het weer. En volgens mij heb je goede berichten. Ja, heel goed. Nou ja, we horen het zo dadelijk ja. wel van je. Doen even alsof het zomer is met Rijna. Oh, dat mag helemaal, hoor, zomer. Komt die ja, aan. Ja, lekker. Ja ze niet komen, maar la tengo aquí. Tumba de mi pecho me siento frágil. Tengo miedo de no ser suficiente para ti. Era la princesa, papi, pero ahora eres mi reina. Me lleva al cielo, me quita todas las penas. Estás bonita hasta cuando te despeinas. Después de hacerlo cuando tu cuerpo tiembla, sé que te pone tierna. Por eso eres mi reina. Me lleva al cielo, me quita todas las penas. Estás bonita hasta cuando te despeinas. Después de hacerlo cuando Tu cuerpo tiembla, certeza te pone tierno. Bebé, yo me conformo con que estés ahí. Cuando el sol está a punto de salir, para escucharte respirar, pa escucharte de mil. Mi corazón estaba roto y por ti volvió a latir contigo. Esto es una aventura y a mí me gusta el peligro. Pero el libro y si te leo. Siempre te descifro. Cuando no estás, siento que me desequilibro. Y pa' que mirar para el lado. Si contigo es que yo vibro. Tan bonita que asusta, porque estás conmigo. Mi mente siempre pregunta Yo que juraba que estaría solo pues resulta Que dormir sin ti ya no me gusta Ey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 Después de hacerlo, cuando tu cuerpo tiembla, sé que te pone. Sé que te pone mal y que rezas cada vez que yo con un vuelo. Sé que esta vida no es para ti, pero no ponga freno. No quiero perderme nada por la culpa de tu miedo. Era la princesa, y papi, a tu papi, lo lobas, abuelo. Perdóname, cabrón, dejé sin pétalos la flor. Si no tuviera nada, tú me querría o no. Estarás conmigo hasta el día que pierdas la voz. Cuando arruga y cana no recubran a los dos, me desnudo contigo. Te dejo quedar. Glocken Posteladoito, de eso se inundio Cuando estás lejos, dejo de ser yo <tose> Eras la princesa papi, pero ahora eres mi reina Me lleva al cielo, me quitas todas las penas Estás bonita tú cuando te despeinas Después de hacerlo, cuando tu cuerpo tiembla Sé que te pone tierna Por eso eres mi reina Me lleva al cielo, me quitas todas las penas het mooie weer gaat eraan komen, dus ook uh, dit soort muziek natuurlijk, hè. De, de single uh, Reina, dat was uh, Mora en Cycle. We gaan het even hebben over uh, de Grand Prix, want ook dit weekend wordt er weer gereisd. Ja, ja, en we hebben net wel. een derde vrije training gehad, uh, Benno, en die heb jij in de gaten gehouden voor ons. Ja, nou, ik heb in ieder geval de uitslag. Uh, Carlos Sainz, die, heeft, uh, die had de snelste tijd. Met 1 minuut 20.912... dan Max van Stappen met 1 minuut 20.998. Eh, dat is dus een verschil van 0,88 seconden. Nou, daar is hij ziek van, denk ik. Daar is hij doodziek van. Dus uh, dat is dus... Um, nou ja, je, wat Randall Lawson altijd zegt van... Uh, knipperen met je ogen doet langer. Dus, um, nou, en dan over Lawson gesproken. Liam Lawson is op een twaalfde plek met uh, 1,22 punt twee. En Peres uh, die uh, zit daar even voor op de tiende plek. Ja, ja, ja. Met 1,22,19. Dus dat uh, is allemaal, zit allemaal natuurlijk super dicht tegen, bij elkaar. Nou ja, we en, blijven het uh, in ieder geval uh, volgen, en, toch? Ja, Panno? zeker, ja. ja en ja. straks uh, gaan we kwalificeren. Ook dat nemen we mee ja. in de uitzending. Ziet het dan goed? Weer ja, en dan is het eh, precies half drie geworden. Dat was even een mooie vulling eh, tot aan oh, half drie. Ja. <laughs> nee, het eh, weerbericht, eh, Benno. Ja, nou, het wordt fantastisch weer. Uh, dat zeg ik niet vaak. Uh, van, vanaf vandaag tot en met volgende week zaterdag blijft het droog. En uh, het is morgen nog 22 graden. Maar die temperatuur, dames en heren, die loopt op tot 28 graden op dinsdag, woensdag, donderdag. En vanaf vrijdag wordt het dan weer wat koeler. Geen druppeltje regen, wind is er ook niet. Het is een... Uh, even kijken, het wordt een... Ja, hij gaat natuurlijk draaien naar het oosten. Oost, noordoost, 3. En de kans op de zon ligt tussen de 60 en 90 procent. Met een UV van 4. Dus het wordt een van heerlijke week. Heb je geen vrij, neem vrij. Zo is het. Mm. Ben je net begonnen? Meteen weer stoppen. Ja, toch? <laughs> zoiets. Nou ja, dan in ieder geval uh, lekker uh, na zomer weer. Uh, ja. Want uh, de meteorologische uh, uh, zomer. Nee, is, oh, die is zomer die is voorbij. per oh, ja, 1 ja, september. Ja, dus, ja, ja, ja. ja. Nou ja, het wordt dus een hele mooie herfst, laten we het zo maar zeggen. En dat gaat uh, helemaal goed komen. We gaan lekker beginnen, ja, en die week daarna... als ik dan toch een beetje vooruit mag kijken... dan wordt er wel weer regen verwacht, hoor. Dus reken je niet rijk en geniet van de komende week. Nou, we hebben mazzel, want uh, de terras in Zandvoort... Uh, mogen langer open tot 10 september. Oh, dus dat pakken we gewoon nog even lekker mee hier in de badplaats. Ja, nou... Helemaal goed, weer is ook na te lezen op onze eigen CFM-app. Het zie het dan voort. Als ze toch met zonnige klanken bezig zijn, dan uh, mag deze zeker ook niet uh, ontbreken. Veel Fern en zie hier met Dancing Tides.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 For trying to reach the things that I can't see, but that's just how it is. That's just how it is. Ben het net over mooi weer in het weerbericht bij CFM. En toen dacht ik, nou dat valt nog wel een beetje tegen. Oh. Maar wat gebeurt er nou ineens, Benno? Kijk ja. eens even... De zon ga, gaat schijnen nu. Dus, ja. uh, Onze uh, collega's Hans en Barty komen binnen en we ja, nee, gelijk zon meegenomen de, ja, uit uh, Verwegistan. Ja, ja, precies. <laughs> nou, daar straks over later meer, maar eerst ja. even uh, gaan we naar. Ik, ik, ik heb een heel bijzonder bericht. Kwam ik uh, van de Over week. Barbie. Ja, over. Nou moet je horen, zeg. de, de 68-jarige Amerikaanse vrouw Barbie Oppenheimer. ...heeft een heel interessante zomer achter de rug, is een bericht van AD.nl. Haar naam is een combinatie van de twee kaskrakers die wereldwijd te zien zijn... ...de film Barbie en Oppenheimer. Beide films kwamen eind juli en uit en sindsdien een absolute hit. De succesvolle bioscoopcombinatie wordt gekscherend ook wel aangeduid als Barb en Heimer, ...omdat veel mensen er een sport van maken om beide films kort na elkaar te bezichtigen... De Barbara oppenheimer Raasje heeft, heeft mijn leven toch een goed, nog leuker gemaakt, vertelt Barbara Oppenheimer. Ze heet eigenlijk van haar meisjes, van haar kindsnaam Barbie, maar ze is zich later Barbara gaan noemen. En dat vertelt dus allemaal aan de New York Post. Ja, we hebben overal vrienden over de hele wereld. Um, terwijl, uh, eens even kijken, nou, en iedereen dacht natuurlijk, de meeste mensen dachten dat ze een, een grapje maakten. Maar Barbara is gewoon een, uh, ze is 68 jaar, heeft vijf kleinkinderen en die mogen nou natuurlijk allemaal gewoon ook Barbara noemen. De vrouw heeft beide films inmiddels gezien. Eerst bezocht ze Oppenheimer omdat haar man verre familie is van J. Robert de, de man die de vader van de atoombom werd genoemd, kan je mm -hmm. aangaan. Mm -hmm. Dus haar man is dus ver familielid uh, van deze Oppenheimer en die staat uh, centraal in deze film. Nou, ik heb die gezien in de laatste sympathie. Zo, ben je niet in een uh, slaapgevallen of zo? Hele lange slaapgevallen? Teken. Horen en zien waar je? Jij ja, je. jeetje, dat is dat, alles trilt en, en deze. Um, uh, deze, deze regisseur dat, uh, nou, dat komt straks in het interview wat ik met uh, Pieter Verhoeven heb opgenomen, dus is de theatermanager van Pathé Haarlem en die, die regisseur die is helemaal lijp van uh, geluid en muziek in zijn films. Dus en en, en voor de explosies. <lacht> ik zeg toch, nou ja, dan heeft hij een Oppenheimer en aan het atoombom heeft hij wel een goede dan. Hè? Dat is uh, niet te geloven. Dus het was wel heel gaaf uh, ja. om daar te zijn. Nou ja, ik was dus daar in Parté en ik heb een leuk gesprek met hem gehad. En uh, ik vroeg aan uh, Pieter uh, of zo'n zomer, eigenlijk met het wisselvallig weer wat we nu hebben, goed is voor de bioscoop. Ja, absoluut. Ja, nee, het was een hele, hele gezellige zomer in ons theater. Uh, het was eigenlijk voor ons een ideale combinatie, inderdaad uh, slecht weer, wat natuurlijk vervelend is voor, uh, voor mensen die vakantie aan het vieren waren in eigen land uh, en ik denk ook vervelend voor bijvoorbeeld strandtenten, maar ja, de bioscopen die, uh, die zitten aan de andere kant van de medaille denk ik. Ja. Uh, slecht weer is vaak wel een goed teken voor ons en dat dan gecombineerd nu met, uh, met eigenlijk de gekte rondom uh, Barbie en Oppenheimer. Uh, ja, dat was de ideale situatie, wat, wat echt voor extreme drukte in, in onze bioscopen heeft gezorgd. Uh, en ja, dus voor een leuke en gezellige zomer in de bioscoop. Nou inderdaad, um, zo n, zo n, de, de, alle kranten schreven erover. Hè? Over Barbie versus Oppenheimer. Dat was eigenlijk de, de titel van alle uh, krantenartikelen. Um, is dat eigenlijk wel eens zo voorgekomen dat twee films zo tegenover elkaar worden gezet? Ik kan hem me eigenlijk niet herinneren. Nee, het is vaak zo dat je, je hebt... zeker met de wat grotere titels dan... Uh, bijvoorbeeld als er een nieuwe James Bond film uitkomt... Ja, dan is dat de titel. En dan zie je eigenlijk ook dat om die titel heen... er weinig grote films uitkomen. Dat zijn dan meer juist de wat kleinere titels. Uh, en de grotere films die proberen elkaar toch te vermijden... Uh, om het risico tegen te gaan... dat de een eigenlijk de ander in de weg zit. Uh, en dat was nu ook nog wel volgens mij tricky voor... De, de, de distributeurs en de producenten... van beide titels, dat ze dachten van... ja, maar er zit dus ook nog een andere grote titel aan. Is dat niet schadelijk voor onze titel? Maar uh, ja, ja dat, dat, nu is dat eigenlijk... alleen maar heel positief heeft het uitgepakt. En hebben ze elkaar alleen maar uh, ontzettend versterkt, volgens mij. Ja, uh. ja en uh, Barbie is van Warner Bros. en uh, Oppenheimer van Universal, hè? Ja, klopt. Ja. Ja, uh, Oppenheimer is de eerste, de eerste keer dat... Uh, Christopher Nolan samenwerkt met Universal. Eerst was dat ook altijd maar naar mijn hoofd, durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. Uh, dus ja, die zaten nu echt. Uh, ja, eerst stonden ze inderdaad, je zijn het al: Barbie versus Oppenheimer, maar het is meer een soort ja, de Barbenheimer-hype geworden. Oftewel, ja, ja. ja. ze, ze hebben elkaar geen pijn gedaan, maar uh, volgens mij alleen maar geholpen. Ja. Ja. En uh, Partei die, die speelde daar heel slim op in, op in door de films achter elkaar in de programmering te zetten. Ja, ja, we, ja, we hebben ze sowieso allebei heel veel gedraaid deze zomer. En we draaien ze allebei nog steeds heel vaak, want het, het blijft populair. Je ziet nu ook mensen die terugkomen van uh, vakantie zelf en die toch nog eigenlijk die film wel willen zien. Want die het wel hebben meegekregen, maar daarvoor geen tijd hadden gehad om hem te zien. Dus die komen nog steeds langs. Uh, en ja, we hebben hier in Haarlem bijvoorbeeld acht zalen. Uh, dus ja, je kan ze gewoon lekker uh, goed programmeren. Dat je allebei de films inderdaad op één dag of avond uh, kan kijken. Ja. Nou, dus Oppenheimer, uh, dan zit je in zogenaamde relax uh, thuis. Uh, waarom is dat? Dat is uh, bij alle zalen hier in Partij Halen, uh, Hebben we die relaxiets. Die hebben we nu sinds uh, twee jaar ongeveer. Dus dat je lekker uh, achterover kan zitten met je benen omhoog. Uh, ja, dat is gewoon om onze bezoekers een betere ervaring te bieden. Uh, hebben we daarin uh, in geïnvesteerd, uh, twee jaar geleden. Um, ja, en um, ik heb zelf daar net uh, Oppenheimer gezien. Maar horen en zien vergaat je. Uh, je bent blij dat je bijna in zo'n stoel zit. Want het, het hele theater trilt mee. Ja, ja, nee, ja, Christopher Nolan is er sowieso bekend omdat hij uh, qua uh, geluidsvolume dat, dat best wel. Uh, dat, uh, dat is de regisseur. Dat is de regisseur, ja. En uh, die. die ja, dat die houdt wel van hard geluid. En als er een explosie er is, dan moet je ook wel doorhebben dat er echt een explosie is. Gelukkig voor hem ging het dit keer over een zelfs een atoombom. Ja, ja, precies. Dus uh, ja, het, het gaat er soms hard aan toe. Maar uh, het is niet, niet schel, in mijn beleving in ieder geval. Je hebt er een, het is niet zo dat je met een gehoorbeschadiging naar buiten loopt. Nee. Het is wel op een subtiele manier. Maar uh, ja, je, je zit, als je in de bioscoop die film zit, dan zit je er wel echt helemaal in. Uh, ja. Daar helpt het wel in mee. Gaat deze uh, trend uh, uh, eigenlijk door? De, de, en daar bedoel ik mee van in deze film wordt, uh, is, is er een enorme samenwerking als het ware tussen beeld en geluid. Terwijl uh, <coughs> sorry, bij andere films was het eigenlijk uh, je hebt het beeld. En daarnaast gewoon zeg maar filmmuziek. Uh, terwijl uh, in Oppenheimer wordt gewoon geluid echt van allerlei soorten geluid worden gebruikt. Uh, is dit een nieuwe trend denk jij? Ja, of het een trend gaat worden weet ik niet. Dat, uh, dat zullen we natuurlijk altijd maar moeten zien. Maar ook dat is wel weer iets waar deze regisseur denk ik wel in, in, in uitblinkt. Die vindt, dat, ja, die vindt dat heel belangrijk. Veel muziek. Uh, en filmgeluid in zijn films is, uh, is, is echt wezenlijk onderdeel van, van de manier waarop hij zijn films schiet. Dat, dat heb je in eerdere films van hem ook gezien. Uh, dus voor hem zal dat zeker doorgaan. En uh, wellicht dat... Er ja, dus zullen altijd regisseurs geïnspireerd raken door het werk van zo'n uh, ja, zo zo zo kenmerkende regisseur als Christopher Nolan. Dus we zullen het vast terug gaan zien. Maar ja, of het echt een trend wordt, dat, dat weet ik niet. Pieter, de Zomerloop ten einde betekent dat we eigenlijk ook over gaan stappen naar uh, andere films. Dat er weer nieuwe releases zijn. Uh, nou ja, sowieso komen er iedere week nieuwe films uit. Uh, nou ja, de titels in de categorie Barbie en Oppenheimer, daar moeten we nog heel eventjes op wachten. Maar uh, ja, de films zijn er nou altijd uh, genoeg. En uh, ja, als straks de dagen weer wat korter worden. En nou ja, we hebben natuurlijk een matige zomer gehad, maar de herfst uh, echt invalt. Dan, uh, dan uh, weten veel mensen vaak wel weer de bioscoop te vinden. Ja. En je hoeft tegenwoordig niet meer te wachten tot de avond. Hè? Je kan bijna de hele dag al, echt van ochtends vroeg af al naar de film. Ja, ja, we zijn in principe zeven dagen in de week geopend. Uh, van ochtends vroeg tot, uh, tot avonds laat. Dus uh, ja, er zijn genoeg mensen die ook op maandagmiddag uh, hier een filmpje komen kijken. Of uh, op zondagochtend. En, ja, dat kan ook, ja, zeker. Ja, ja. Wat... Ho Hoe vroeg is vroeg bij de bioscoop? Uh, nou, in het weekend beginnen de eerste films vaak al om half tien uur uh, Door de week is dat dan iets later, rond een uur of elf. Oké. Okay. Nou, en wat verwacht je eigenlijk de komende weken? Uh, nou ja, ik denk wel dat Barbie en Oppenheimer... die zullen het voorlopig nog wel even blijven doen. Maar dat, uh, dat zal wel iets, uh, iets terug gaan lopen. Uh, sowieso merk je vaak wel het begin van het, ja, het studiejaar... dan dat, uh, dat, dat een bepaalde groep weer moet focussen op werk en dat soort dingen. Dat het vaak ietsje rustiger wordt in de bioscoop. Uh, maar ja, dan vaak al in de loop van september... dan, dan zie je de aantallen weer aantrekken. En dan uh, ja, wordt het gewoon weer gezellig druk. En de weekenden die zijn eigenlijk altijd wel goed bezocht. Ja, tot zover Pieter Verhoeven, de uh, theatermanager... zoals dat tegenwoordig heet, van Pathé. En, um, nou, dat is uh, dus lekker genieten. Ja, in de s ochtends al op uh, zondagmorgen... even Oppenheimer kijken, ja. daar uh, in de bioscoop. En die prijzen, hè? Het ja, kan. Het, het is, je zit, voor je gevoel zit je toch bijna voor niks. Het is een, een film van uh, dik drie uur. Zonder pauze, dat weer wel. En uh, een tientje. Een tientje? Ja. Nou, ik dacht vroeger, volgens mij was de bioscoop vroeger veel duurder. Ja, volgens mij 18, 19 euro ja, of zo, maar dat, zoiets. Nee, maar dat is er tegenwoordig helemaal niet meer. Een tientje voor uh, Oppenheimer. Ja. Barbie ook neem ik aan, gewoon uh, 10 euro. Nou, dat wil ik niet uh, uh, zover gaan. Maar, uh, en, en die paté, dat is ongelooflijk hoe dat allemaal georganiseerd is. Want die hebben dus theaters door het hele land. Maar al die zalen, die worden centraal vanuit Utrecht... Uh, worden die, zeg maar, uh, alle beamers worden dan in, uh, ingestart. En, uh, en alles wat erbij hoort. Dat, dus, dus die oude, oude, ouderwetse... Uh, projectie, dat is het dus allemaal niet meer. Het is allemaal digitaal, elektronisch, en, uh, enzovoort, enzovoort. Het is dus heel bijzonder. was uh, wel mooi hè? Vroeger met die oude uh, grote ja, rollen ja, en ja. zo. Uh... En dat hebben ze alleen nog in het Tuschinski theater in Amsterdam. Daar kunnen ze die oude films nog draaien. Daar, dat hebben ze dan wel in stand ge gehouden. Kijk, maar fijn dat, uh, dat, uh, dat hij ons uh, op de hoogte houdt hier uh, bij Zolf op Zater. Jazeker. We gaan dus meer, uh, nou, meer over films praten. En, um, en we gaan je de, proberen je de oogte te houden van de laatste film. En ik vind dat het weer tijd wordt... voor een bioscoopzaal hier in Zandvoort. Zeker, waar blijft hij? Ja, waar blijft hij? Ja, het hemelsnaam? is zo'n mooie bioscoopzaal. Gewoon M gebruiken. Met meer dan 5 miljoen bezoekers per jaar in Zandvoort... en geen bioscoopzaal. Dat nee, is, is een hele tijd geleden. Hè? Door corona is het eigenlijk uh, helemaal uh, stil komen liggen. Ja, en daarna is het niet meer opgestart. Ja, dus ja, jammer, uh, we jammer. willen de bioscoop terug. De enige bioscoop hier in Zandvoort. Precies, precies. Zeker. Nou ja, wie weet... We maken er gewoon een beetje, een beetje reclame voor dat hij ja, terug ja. moet komen, uh, Benno. Ja, gewoon een Stampijs. Gassa's plein op zijn kop. Ja. Blokkades. Blokkares. Het zal gebeuren, hè. Ja. Zeker. Nou ja, leuk om uh, inderdaad uh, met de films uh, bezig te zijn. Nou, we hadden het uh, over Oppenheimer, over de atoombom. Nou hebben ze precies 40 jaar geleden hebben ze een uh, zomerhit gemaakt. En iedereen vond het een heel leuk plaatje. En, uh, ja, die doet uh, lekker mee. En er staat ook in diverse zomerprogrammeringen. We hebben het over Vamos a la Playa. Maar dat gaat eigenlijk over een uh, atoombom hè, die dan ontploft oh, ja. Ja. En dat ze naar het strand uh, toe gaan en uh, kijken naar die paddenstoel uh, met z'n allen. Luister maar even goed naar de tekst van Rigiera. terug naar uh, 84 met uh, Deze van uh, Rijera en Vamos a la Playa. Lekkere zonnige muziek en de zomer komt er eindelijk aan hè? volgende week, uh, Benno. Dus ja, uh, uh, gaan we met z'n allen van uh, genieten. Dak aan de raf als je een uh, cabrio hebt. Ja, inderdaad. Ja, zeker. Ja, dat zou ik zeker doen. Of je gaat lekker wandelen samen met het uh, IVN zuid -Kermeland. Lekker wandelen. Zijn er mogelijkheden voor? Ja, nou of. het uh, is een enorme lijst. Uh, het is uh, maandag 4 september van 10 uur tot 1 uur. En dan is er een wandeling door het Kraansvlak. En daar uh, mag je eigenlijk... Uh, en, en het Kraansvlak en het Wiesentengebied. Dat is altijd zo spannend, die Wiesenten. Ken je ze? Die, ja, die, die, die, die grote beesten. Ja, en die zacherijne die Als je die Beatles. tegenkomt. Ja, uh, ja, ja daarom. Dan, dan kan je kijken hoe lang je... Hoe hard je kan lopen. En, uh, dus... Um, nou goed, uh, het is in ieder geval een route door de duinen, Kruisvlakken en Wiesentengebied, zei ik al. En ze lopen de gele route heen en terug om zoveel mogelijk kansen te hebben om de Wiesenten en andere dieren te spotten. En uh, ook gaat het IVN natuurlijk vertellen over het ontstaan van de duinen, de flora en de fauna. En de wandeling gaat uh, door de duinen natuurlijk met hellingen met mulzand. Dus trek stevige schoenen aan. En halverwege wordt er een pauze ingelast. Vertrek vanaf het spoorfietstunneltje in Zandvoort-Noord... met de fiets te bereiken via het Visserspad... en met de auto via Zandvoort-Noord. Einde Watstraat, wat met dubbel T. Zo is het. En uh, kan je gewoon daarheen of moet je aanmelden? Ja, je moet je aanmelden. www.mp-uitkermeland.nl En de wandeling duurt dus ongeveer drie uur. Lekker, ga lekker wandelen met uh, Yves en uh, zuid -Land. Ja. Tot zover ook uh, dit uur alweer, uh, Benno. Ja, we gaan op eens. naar het volgende uur en dan gaan we voetballen, hè? is ja, dus een hele tijd geleden. We spelen vandaag tegen Hoofddorp voor de beker. De amateur uh, KNVB-beker uh, is gestart. En Jan van der Leden is bij de wedstrijd aanwezig. Dat in het volgende uur. This generation will the nation with, Russia. with Russia. I'm full of love. Sounds so really make you rub and scrub. Sounds leave bang leave bang leave bang leave bang bang leave bang I said, Pass the dochi pon the left hand side. Pass the dochi pon the left hand side. It's all gone. Give me the music, make me jump, It It's done. Give me the music, make me General. jump, in It was a cool and lonely breezy afternoon.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 Jump and prom It's me the music Make I me, me lock in a de So I stopped To find out What was going on How does it feel When you got no food Cause the spirit of Ja You know he leads you on. How does it feel When you got no food There was a ring of dreads And the session was there in swing How does it feel When you got no food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 Left hand side, it a go on. Give me the music, make me jump and jump. It a Give me the music, make me jump. You play it on the radio, and so me say we a go hear it on the stereo. I saw so me know we a go play it on the disco. I saw so me say we a go hear it on the stereo. Go. Pass the touchy on the left hand side. Say, Pass the touchy on the left hand side, it a go on.